Dat is de volgende ronde, yes. ronde. dankjewel, oh let's go! Ken ik maar een goed medicijn Want soms wil ik even voelen Wat er in me had gebeurd Even weg van alle drukte Waardoor het leven wordt gekleurd Om eventjes te rusten bij de bron Maar nee, dan Oudspapier wordt steeds vaker ingezameld door gemeenten in plaats van door sport- en muziekverenigingen. Drie jaar geleden werd 32 van het oud papier opgehaald door de gemeente. Vorig jaar was dat 44 Verenigingen zijn daar niet blij mee omdat ze met de opbrengst van oud papier allerlei uitgaven bekostigen... en het geld soms nodig hebben om te blijven bestaan. Formule 1-coureur Max Verstappen mag morgen bij de Grand Prix van Italië vanaf de eerste plaats vertrekken... Hij was in de kwalificatie de McLaren's van Lando Norris en Oscar Piastri net te snel af. Het is de vijfde keer dit seizoen dat verstappen vanaf pole position mag starten. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend helder. Er is wel wat sluierbewolking. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig, maar ook wat hoge bewolking. En dan 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersinformatie.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 Het duurde te lang, maar we zitten hier als nooit. We hebben gelachen en waren jong, soms dingen gedaan wat eigenlijk niet kon.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 Zo, daar zijn we dan een, uh, ja, het tweede uur van Entertainment for You. En uh, dit was Nick, Nick Brinkhuis. En elke dag is een uh, fiesta. We gaan uh, naar Nigel vissen En hij uh, het over. Dan hoeft het niet voor mij...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 Is er nog een beetje toekomst voor ons beiden? Als jij niet eens weer in mijn ogen kijkt, mijn blik naar jou ontwijkt, dan hoeft het niet voor mij. Als hier de woord wat jij tegen me zegt al klinkt als een gevecht, dan hoeft het niet voor mij. Ik heb alles voor je over als het moet. Je kent me veel te goed.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 Dan mijn tranen zelf moeten drogen, wat is het dan een boven van ons twee, is dan welke waarheid van het nu gelogen, als jij niet eens meer in mijn ogen kijkt, mijn blik naar jou ontbijt, Dan hoeft het niet voor mij, als hier het woord wat jij tegen me zegt.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 Ja, wat een lekker nummer, hè? Dan hoeft het niet. Uh, voor mij, nice of visser, was dit hier bij Entertainer for You. En wij gaan verder naar... Uh, ja, nee, is TV. Uh, uh, uh. Eh, wie? Nee joh, stoppen. Uh. Hé, hey, um, ja, we gaan uh, naar uh, even wat Spaans. En dos hombres, un destino, en uh, bustamante. Que siempre soñé, es la chica que busqué, es la chispa de is de licht, het is de is de licht. de zon, het is de licht. Het is de zon, is Het is de zon, het is de licht. Het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 Los hombres su destino, Bustamante en dat allemaal. Ja, dat gaat over de, ja, de twee vrienden die ja, toch wel eh, enigszins eh, ja, een blik hebben op één meisje. Ja, en dat wordt toch een probleem met z'n tweeën. Ja. Ja. Hey, um, we gaan verder met Henk Dame en uh, ja, hij heeft de hele nacht gedroomd. nttn uur tot de is van 7 uur. Mijn naam is Gret Heij. Ik zou zeggen een hele goede avond. En dat allemaal vanaf de tolweg de Dina. Ja, en dat in Zandvoort. De Zandvoort aan de zee. Ik heb al zo lang gedacht. Het is niet eerlijk wat we doen. Want ik ben al lang bezet. Ja, ik had al iemand toen. Maar als jij me belt, ben ik verloren. Zij, miljoenen vlinders zijn. Iets anders meer door wat jij met me doet. Wanneer jij me belt, ben ik gelukkig en voel ik me fijn. Ik kan dan niet wachten om heel dicht bij jou te zijn. Ik heb de hele nacht gedroomd dat ik jou in mijn armen had, Die droom was geen. En op het laatst kuste ik jou. Ik heb de hele nacht gedroomd. En ik weet wel dat is fout. Maar het is en blijft toch spannend. Als jij zo van me houdt. Ja, het is en blijft toch spannend. Dat jij zo van me houdt. Ik heb vaak gezworen. Jou niet meer te zien Om jou te weerstaan Ik ken alle regels Maar het is moeilijk Tegen je hartstocht in te gaan Ik heb de hele nacht gedroomd Dat ik jou in mijn armen hou Die droom was geen bedrog Ik voel jou hartslag nog En op het laatst kuste ik jou Ik heb de hele nacht No. Ja, prachtig nummer, Henk Dame. En ik heb de hele nacht gedroomd. En uh, ja, nou ja, dat is het. Ik heb een uh, plaat gemaakt. Ja, ik ook. Arnie daar, die zit ja. Daar. Arnie. Wie daar Ja. Arnie. hele mooie plaat. En misschien een hele zware bellet. Maar dat oh, is ja. ook het gevoel momenteel wat ik nu heb. En de wereld staat natuurlijk een brand. Oh is ja. is een plaat gemaakt, maar die... hij komt wel binnen, denk ik. Ja, dat denk ik ook wel. Ik We ga hem denk ik ook niet op. Ja, misschien wel. Maar ik weet niet wat ik ga doen. Nee. ik maak hem gewoon nu. Ja. Ik ga hem niet op zingen? Het. Gooi hem de En dan uh, that, that, that, that ja, dat, dit is het. Ja, zo is het. Liedje uit de stilte. Ja. Gewoon doen. Ik ga, clip, ik ga het gewoon zelf. Gooi er maar in. Maak het uit. Ja. Jeroen van de Boom. Ik sla mijn handen om mijn oren. Want de stilte doet me zeer. Ik kan alle stemmen horen. Van jouw stem hoor ik niet meer. In mijn wereld lijkt te zwijgen. Als een adem in van pijn. Als ik jou niet terug kan krijgen. Maar Hey I'm Prachtige nummer van Jeroen van de Boom. En had uh, het over de stilte. Wij gaan naar een verzoekje toe. Dat wordt aangevraagd door Jeroen. Iedereen die luistert. en uh, ja, Je wilde graag een, een nummer horen. Babyface. Uh, samen met Stevie Wonder. En How Come How Long. Hier is hij dan Jeroen. Leuk dat je luistert. En uh, ja, verzoekjes. Welkom in. Mijn naam is hij Goedenavond. 106.9 DAB Plus 9A. There was a guy so bad There was not enough education in her world that could sing like from this the two girls well, How come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 Ja, dat was een prachtige nummer van Babyface uh, samen met Steve Wonder En How Come, how long, aangevraagd door Jeroen. En uh, we, ja, we gaan uh, eventjes uh, terug in de tijd naar uh, Jens natuurlijk. Uh, ja, die was hier uh, een aantal keren in de studio...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 Zandvoort, 106.9 Ja, het gaat eventjes, uh, ja... ...maar spelen hier, want het is... Dus, uh, ...ja... ...blijven computers... Ja, dat was de titel van deze plaat, Jens en Julia. En uh, ja, wij gaan naar het volgende verzoekje, dus van Anouk. En Anouk, jij wilde graag een plaatje horen van Bertha Verbeek. En uh, ja, ik heb hem gevonden jij bent de liefde van mijn leven. Plaatjes vullen geen gaatjes. Leuke plaatjes wel. Leuke plaatjes wel. Mm, die hoor je hier. Entertainment for you. Toen jij, me zomaar in een het lief Maar jij, je komt jezelf echt nog tegen Want je hebt me zo bedrogen hoe je woorden zijn gelogen over jou Alles is te laat, ik ben ontzettend kwaad. ik moet alleen staan Jij bent de liefde van mijn leven aangevraagd door Anouk. Ja, ha, ha, ha. Hallo allemaal, ik ben Bert. Ik ben, ben Bert in de naastaten. En wat fijn dat je luistert naar Entertainment for You bij ZFM Zandvoort. Ayou, what up, Een zwoele lach en donkerbreine ogen. Jij keek me aan.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 een handenkapper en dat allemaal uit dat mooie, ja Spanje hè? ja daar woont hij dus en hij uh, had het over een lach. hé, hey, um, ja wij hadden gisteravond natuurlijk een, een, een, een lekker huidje, 35 bestaan 35 jarig bestaan van, uh, van ZFM en uh, ja dat, uh, dat deden we dus om een barbecue en, en daar uh, ja, was het uh, Devin Donovan uh, ook uh, bij natuurlijk en uh, ja, daar zong hij dus uh, dit prachtige nummer Jij laat me vliegen, met de formatie Storm. Op de startbaan gaan, alle lichten aan. Neem me bij de hand, ren zo snel je kan. Ja, nu is de tijd, niemand is achtergebleven.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 Dan zij onze kracht. Wordt dit de mooiste nacht? Ja, dat is hij toch wel. Hè. Ja, dat is toch een heerlijk nummer. Jij laat me vliegen. Devin Donovan en uh, ja, de zijn storm hey en we gaan uh, ja, naar een lekkere, lekkere, lekkere plaat. Ben en uh, een roos voor jou. you. Thank you. Je aan schreef, Dat je na al die tijd nog op me bent gesteld. Ik had je neus. And to feel dat blijf ik toch een van haar grootste nummers vinden. Hou me vast Rutje, kort. En dat allemaal hier bij Entertainer View. Dat allemaal vanaf de tolweg. Tina. Ja, ja. Hé, we gaan nog een lekker nummer draaien, ja toch? Gewoon een beetje reclame maken voor het programma, ja toch? Gewoon doen. Ja, zo is het. Timmer for you Ake radio De muziek van nu en wel Fred doet het weer Iedere zaterdag van vijf tot zeven Iedere zaterdag van vijf tot zeven In de muziek van nu en wel Fred doet het weer, iedere zaterdag van vijf tot zeven. Mm. Oh -oh -oh. Iedere zaterdag van vijf tot zeven. Oh -oh -oh. De muziek van nu en wel weer. Fred doet het weer. Iedere zaterdag van vijf tot zeven mm. Iedere zaterdag van vijf tot zeven Iedere dag van 5 tot 7. Oh, oh, oh, oh. oh, oh. Iedere zaterdag van 5 tot 7. Oh, oh, oh. Mm. Met onze hit. Met onze hit. Mm. Kan jouw dag niet meer stuk. Kan jouw dag niet meer stuk. Wow. Entertainment for you. Terraadome uw paard, quero vast toe als Estoy leíos de os teus lares, de esos teus lares, de sus teus lares, tenho morrinha, tenho saudade, tenho morrinha, tenho saudade, porque estoy leíos, de esos teus lares, de Dat was hier dan. Goedemorgen, lezers, doek, hey, en we gaan nog een verzoekje draaien. Dat is uh, van Wubbi uit Rotterdam. En die wilde graag een uh, plaatje horen van Stella Bos in alle dagen, alle nachten. Ik wil meer zijn dan een kennis die je op het kent. Ik wil graag dat er een band is, dat jij vaker bij me bent. Maar je hebt een eigen vlekje en je komt haast nooit bij mij. Met wie deel jij nu je leven en wie slaapt er aan je zij? Het nou, was trouwens ook gelijk het laatste plaatje. En uh, ja, het was een uh, extra uitzending. Eventjes zo uh, lekker tussendoor om te beginnen na de vakantie. Ik zou zeggen, uh, bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. En uh, ja, ik hoop dat u hebt genoten. Ik wel in ieder geval. En uh, Jack en Mox ook, ook. En uh, ik zou zeggen, graag tot volgende week.